Lust voor het oor. De zon nog, dat is voor pink. Want een beetje zonneschijn, dat moet er zijn? Vergeten artiesten. Oh, k o n s a n t i n o p e a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 Holder de molder, we hebben een koe op zolder. Een grote viercylinder koeier, aboe, aboe. Holder de molder, we hebben een koe op zolder. Een bonte koe, een hamster Hij is rij en zindelijk, geen onvertogen spatje. Hij wordt geregeld uitgelaten op het duivenplatje. Hij slaapt s'nachts op een trijpe louis kanapé. canapé. De kattenbak op het nachtkatplankje voor de sanité. Holder de molder, met hebben een koe op zolder. Van grote vier Hij wordt op tijd gestopt zijn en gezinkert voor de motten. en dan gaat hij in het zonnetje doedijnen en rabotten. We voeren hem spinazieslaatjes met de kolen schot. en alle oude hoeden van mijn zuster op. Holder de molder, we hebben een koe op zolder, een grote De koe een hamsterkoe geerde, hapoe, hapoe. Wanneer er melk moet wezen, klimmen we langs zeven trappen naar onze koe en gaan een pintje tappen. We hebben melk in overvloed, maar weten niet helaas aan welke knop je trekken moet voor boter en voor kaas. We hebben een koe op zolder, een bonte koe en een hamster, avond avond avond Jij verlamd, verbrand, in het Naar vergeten artiesten met Mike Winkelman. Heerlijk hè, die oude muziek. Verliefdheid is op heel de aard een algemene kwaal. De een krijgt het vroeg en de ander laat, maar je krijgt het allemaal. Geen dokter die je helpt. Geen mens die het middel weet, geen apotheker heeft een drank Want heb je het eenmaal een beet Dan wil je vrouwen en bruin Je denkt dan dat je niet in de achtste hemelen komt Maar acht spijtje en na een tijdje Dan sta je van je eigen stommiteit verstomd Van 17 tot 20 jaar, dan heerst die ziekte het meest. Wie dan nooit als een schelvis keek, die is nooit jong geweest. Het meisje front met blote hals, met kuitjes, tandjes, haar. De jongeling draait zijn knevel op, geen haar toch draaien maar. Dan wil je trouwen en bruiloft houden. Je denkt dan dat je in de acht komt. Maar als het spijtje en aan een tijdje, dan sta je van je eigen stommiteit verstoord Een man van ondervinding geeft een welgemeende raad. Maar het is alsof je tegen een muur of tegen een stand wilt als Amor in je hersen spreekt, dan ben je drie kwart gaar En als je gaat naar het stadhuis, ben je ontoe reken maar Dan wil je trouwen en bruil houden. Je denkt dan dat je in de achtste hemel komt Maar ach het spijt je en aan het dan sta je van je eigen stommiteit verstopt. Maar ging komt een dame, zij kijkt naar m'n deur. Ik was juist de vader, oh wat een gezeur. Ja, hier moet ze wezen, ze trekt aan de bel. Wie ziet ze oh maandag, wat zijn zo'n men wel? Goedemorgen mevrouw, ik weet even tijd? Onmogelijk dame, hoewel het me spijt. Het is maandag, dus u snapt dat ik niet kan. Die maandag krijg je als huisvrouw rillingen van. Dan heeft u reden, mevrouw, om blij te wezen. Want ik kom juist van die rillingen gelezen. U kijkt natuurlijk tegen een berg water. Uw man is op de deur uitgegaan, want u heeft het altijd even druk. Ik hoor het al, u raakt ook het huwelijk zuur. Waarom? Nog niet. Maar toch weet ik het goed. En het is altijd het huiswerk weer wat het hem doet. Maar de grootste liefde moet uitgedocht worden tussen vuile kleren en vette Maar voor mij te hoog, ik had ook andere idealen dan mijn handen rood wassen op zoetterings en schalen. Daarom brengt u nu juist een bezoek. Hier is een bestemd. Wim, juist. Ja. Moet u nu eens een beetje spin op deze doek. Breid eventjes over deze pannetjes heen. Ziet u, vet en aanslag zijn verdwenen. Dit staat er flex. U komt op een hemelse bodem. De moeite niet waar? Ik leer u even de juiste methode. Ook met de was had u ruzie voorkomen, als u dadelijk onze rinzel had genomen. Rinzel voor de was maakt u goed helder en schoon. Huh. Ik zal het kopen, u krijgt het uw loon. En heeft u zijn goed, dan geen verpopt. Ga het pakje geluks, maakt een heel dat top. En overhemden, ondergoed op een tijdige kron, die snaap even goed als voor u begon. Mevrouw van Janssen zegt altijd... Lux is maar alles. Mijn mantra spreekt haar dus terecht, als dat het geval is. En al deze goeie dingen worden voor vader bij de beroemde De levens zeevaartgebij. Om de zonlicht ligt ook niet vandaan. Precies, dan raad ik al mijn kennissen voortaan aan. In naam van de rein, de heet, van je deur en laat uit de zonlicht zee weer. Welkom bij Vergeten Artiesten hier op www.vergetenartiesten.nl. Fijn dat u allemaal weer luistert naar het programma dat de nostalgie een warm hart toedraagt. Op social media natuurlijk ook te beluisteren via Facebook en de Mixcloud. Dat kunt u zien op de website www.vergetenartiesten.nl. Neem eens een kijkje. U kunt luisteren naar Bob Scholte Holder de Bolden uit 1939, Henk Viskil, Vaderland Medley, Kees Pruis, Dan wil je trouwen, Duel Hofman, De Lever Zeepmaatschappij, ...komt Zonneschijn, een reclameplaat. We gaan dan nu verder luisteren naar Willy Berkin... ...met Tempo Tempo, Daan Hoijkaas uit Rotterdam... ...jevrouw Ulverhout en Willem de Jong. Willy Derby, spreek me niet van de Malaise, waarom zou je kniezen? Nog een keer Henk Viskeel met het kindermedley. Lullien, Julian Fuchs met Stella, een Duits nummer... Koos Peenhoff die gaat zingen, de zieke miljonair uit 1911. Vergeten artiesten, elke week weer een lust voor het oord. Deel het voort, deel het voort. Veel luisterplezier. ...waarin ik iets vertel. Van je vrouw E.C. Ullersma. Ja, ja, u kent haar wel. Het is een kwart eeuw nu geleden ...dat zij in functie kwam. Willem de Jong, die zat toen nog... ...midden in Rotterdam. Het was een vlotte kassier en ze was rat van tong. Dus ze maakte carrière bij Willem de Jong. Zij wil altijd daar blijven, tot veel vreugd van de klant. Want aan de zwarte schijven heeft haar hartje verband. De hoedenzaak van Halderen. Had haar interesse band. In de passage keek ze vaak, steeds naar de overkant. Zij zag iets wat haar blozen deed, ginds door de winkel uit. En met dat iets ging juffrouw wel eens gezellig uit. Het was een vlotte kassière.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 En zie wat deed ze toen. Zij vroeg om raad bij Heer de Graat. Zeg mij, wat moet ik doen? Ik wil een man die trouw kan zijn. Wat over er ook geschied. Waarop ze prompt ten antwoord kreeg. Zo'n man bestaat er niet. Het was een vlotte kassierre. Als rat van tong Dus ze maakt de carrière Bij Willem de Jong Zij wil altijd daar blijven Tot veel vlucht van de klant Want aan de zwarte schijven Heeft haar hartje verpand Want just around the corner tot zo'n prachtige langspeelplaats, daar ligt een tijdperk dat bij haar nooit uit gedachten gaat. Zij werd een zwarte schijf-expert, extra doorkneed in het vak. En het was een hoge zeldzaamheid als ze een plaatje brak. Het was een vlotte kasjermaat.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 Baljas of nonnenkool, je kunt het zo raar niet noemen of zij heeft het dadelijk door. Zij prefereert beslist klassiek en is misschien wel boos dat ik voor dit jubileum liet, voelige koos. Ach koos, zullen we nu maar voor één keer juffrouw Eurosmaakje vriendje besparen? Hm?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 Spreek me niet over de Malaise Geef mij maar kreef met mayonaise Heb je geen gouden standaardzoenen Zijn dikwijls meer wat hier in de levenspolonaise Spreek me niet over de Malaise Geef mij maar kreef met mayonaise Laat je bezwaren varen, want over honderd jaren Dan is u idee-punt uitkomt Alle zijden vroeg en laat, ze kunnen van hun tranen maar niet tijden alsof we daardoor door beter gaat. je zou het laat gelopen gaan. Maar het is door een rampel de maar elke nieuwe film van Charlie Tempo is tot het laatste plaatje uitverkocht En waaronder je gelaten, waaronder je genieten. Je moet te verliezen, dat is dom. Dat maak je niet wijzer, je haar dat wordt rijzer En zie een ander lachen om. Waarom wil je klagen, waarom wil je kniezen? Je moet te verliezen, dat is dom. Dat maak je niet wijzer, je haar dat wordt rijzer En zie een ander lachen We lezen tot dat job in vroeger dagen, al zat te klagen steen en been. Toen waren tot de deur, waar we die dagen, niet uitgevonden naar ik mee. Al zitten we een beetje in de schulden, dat komt vermoed dat geef ik zwart op wit. We hebben immers nog een gave gulden.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 nog fijn kussen, zal het wel gaan. Toewijzen ga je liefde lekker blussen, dat staat de vrouwtjes ook wel aan. Het toeval is na nou eenmaal vreselijk knukken, en niemand blijft van zorgen ongered. Heus geld alleen, dat maakt je niet gelukkig, alleen het is vreselijk makkelijk als je het hebt. En waaronder je klagen, waaronder je kniezen, je moet er verliezen, dat is dom. Dat maakt je niet wijzer, je haar dat wat rijzer en ziet een ander lachen. Waarom doe je klagen, waarom doe je kniezen? Je moet er verliezen, dat is dom. Dat maakt je niet wijzer, je haar dat wat rijzer en ziet een ander lachen. In een blauw geruide kiel draaide hij aan grote wiel. Een hand, een dag, Maar wie hield de zon en kort? Deze een de smart. Ha ha, ha! ha! Ha! In een hand van bon oranje doet dus open de poort. De vader is van de de vloot en hij maakt geen kon hij voor tem vloot die val. Dat is het bevel van die me en burgers die vaak nu in de waterhuis komt om den viel. De, de waterhuis komt om den viel. Die gaat mee, gaat mee over zee. Houdt het roer en treedt blauw de wind langs de reet. Even nest in nest with the it all Van de zilveren vloot ben gehoord, de zilveren vloot van Spanje. Die had de pitbaan vermaffen en moord en acht van Oruinder. Piet heen, Piet Heijn, Piet Heijn, zijn naam is leen. Zijn vader ben nog groot, zijn vader ben nog groot, die heeft verbannen. De zilveren vloot, die heeft gewonnen, gewonnen van zilvervloot. Deze komt naar mij te halen. Zijt op een stad die rokkel graven. Zijt op een beest, vaag op een wiel. Tref op een leeg, tref op een deal. karretje op een zand werd blieb. De maan zijn helder, de werf was riet. Het paasje liep met lood. Weet dat het een Ik je wel mijn vriend, mijn vriend. Ik je wel mijn vriend. Waar ontwaard van kan verdagen, als je trappen leeg doet waren In het houten vol geklot, dieren waren vrees nog dood. als gereden kunt uit die dieren waren vrees nog dood. als gereden kunt uit nood. Je land is even, je grond is zo gras. Maar mooi zijn je weiden en pek is je gras. En vet zijn je brandende koeien. Fries bij de wind door je weiden riet. Groen zijn je dorpjes in de nevel afverspied. Rijks zijn je haarden te Dank je vader en vurig je hooi. Holland, mijn Holland, ik vind je zo mooi. Holland, mijn Holland, ik vind je zo mooi. ligt de rijke zieke man naast zijn brandkast vol miljoenen waar wie niet voor kopen kan zachtjes mompelend en klagen onderworpen en gedwee lief die al zijn stille vreemden doelloos met de zijnen mee Bij zijn tuur die maarden tuinman die het grafveld scheert en sproeit die daar stilgelaten arbeid Tussen al wat geurt en bloeit, ernstig werkt die kalme werkman voor zijn simpel stukje brood. Zonder de gedachten aan de naderende dood. Duizenden van al zijn schatten gaf die rijkaarten moe van pijn, om daar tussen groen en bloemen als een knecht te kunnen zijn. En terwijl de tuinman arbeidt, denkt de meester aan het graf. Neemt de knecht beleefd een stukje voor dat stervende wezen af. Onbezorgd had hij genoten van zijn miljonair bestaan. Vrouwen, wijn en spel en feesten waren langs hem heen gegaan. In zijn overrijke villa, tussen wilden en genot, ligt dat moel schetsel, schepsel, snakkend naar een milder lot. Steeds omringd door tere zorgen van zijn kinderen en vooral, Bij in zijn overal het genoegen, wat hij maar begeren zal. Zachte troost en medelijden, al wat lief is en verlast, en dan niet te kunnen kopen, wat zoveel is en niets kost. En maar altijd werkt de tuin, man, en maar vreder gaat de tijd. En maar steeds leidt er die rijker in de harde werkelijkheid. In zijn rouwstoel diep gewoven, ligt de rijke zieke man. Naast zijn brandkast vol miljoenen, waar die niets voor kopen kan. We gaan nu luisteren naar Trio Spenov Asgmaarius is gaan varen uit 1927. Nou, die blijft heel de dag in je hoofd zitten als je die hebt gehoord. Echt zo'n oorworm zoals ze dat noemen uit 1919 Norma Bates, goodbye friends uit 1919 dus, en ook weer uit 1919 Sterling Trio, Harry Burr, Albert Campbell en Joe Meyer met friends, Charles Rimune en is nieuw Stamper Orchestra, Ainsi Sweet, en natuurlijk de grote grote Kees Corbyn uit Rotterdam met dank aan uh, Roland Vonk voor deze muziek achter de toerenplaat De Laatste Reis. Dit is uh, Vergeten Artiesten voor deze week. Graag tot de volgende keer. Dan luistert u natuurlijk weer. Deel dit programma alstublieft voort. Want het moet voortblijven leven. Al die artiesten uit het verleden verdienen om niet vergeten te worden. Dank u wel voor het luisteren en graag tot de volgende keer. En u weet het, woorden houden op waar muziek begint. Kijk ook eens op www.vergetenartiesten.nl. Dank u wel. Want hij is zo gezet en zo dik en zo vet en daar beten de haaien graag in. En die doen zich toch goed aan vlees en aan bloed. Want met Ari die is zo gezicht.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 op www.vergetenartiesten.nl Hast zemen geheese Straks van het stad droom van een veilige haven, waar ik dan ankeren mag. Maak dus ons schip van mijn leven. Straks komt ook mijn aan boord, Dan went mijn schipper de steve. En wordt mijn weder verhoogd, Laat me eenmaal nog aanvaren. Neem wat last mee met je mee. Want mijn laatste levensjaren wil ik slepen waarop zee. Wil niet rusten in een hoekje. Een op van de na die zere haven wezen, waar ik voor eeuwig ankeren zal. Iemand heeft mij hier nog nodig, heb hier geen vrouw en geen kind, voel wel ik word overbodig. Tijd dat ik een ankerplaats vind Vijftig jaar heb ik varen Vond ik op zee mijn bestaan Laat mij op zee dan ook sterven Straks vangt mijn laatste reis aan Laat me eenmaal nog aanvaren ik laatst mee met je mee, want mijn laatste levensjaren wil ik sleten ver op zee. Wil niet rusten in een hoekje van een kerk kerkhof aan de wal? Laat die zee de haven weer.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 Goeden Nacht en wel te rusten. Wel te rusten, goeden Nacht. Daarvoor gaat nu sluiten. Harddag is volbracht. Nacht en bel te rusten. Luister, er slapen nu. Maratha. Da vroeg gaat nu sluiten. Bel te rusten. En wel de resten. Luisteraars, slaap nu maar zacht. De afgelopen gaat nu sluiten. Wel terusten. U heeft kunnen luisteren naar Vergeten Artiesten, waar muziek van toen en radio van toen voorbij kwam. Samenstelling, presentatie en techniek Mike Winkelman. Te beluisteren via www.vergetenartiesten.nl Woorden houden op waar muziek begint. Toodaloo, till tomorrow, sweet dreams to you. Mighty night, sleep tight. Toodaloo, here's a kiss for you. Toodaloo, soon in dreamland I'll be.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 upside down looking high looking low for you I said every place not a trace I'll be hanged if I know what to do life ain't worth living it's misery all is for you'll only come back to me, I'm turning the town upside down, honey I miss you so, oh how long must I go, looking high, looking low, for you, No.